Nieuw-Zeeland werd in februari getroffen... door een zware aardbeving bij Christchurch... waarbij zeker 181 mensen omkwamen. De Limburgse Marianne Goosens is in Zuid-Spanje... met haar gezin herenigd. De vrouw van 48 was wekenlang spoorloos... maar wandelaars vonden haar gisteravond. Ze was verdwaald. Omdat ze zich totaal niet kon oriënteren... bleef ze zitten op één plek bij een rivier. En vandaag is ze met een helikopter opgehaald... en naar een ziekenhuis gebracht. Ze maakt het redelijk, al is ze wel verzwakt.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 Dan is weer nog, vannacht opklaringen en een graad of 12. Overdag eerst veel zon, in de loop van de dag ontstaan stapelwolken... en vooral in het noorden enkele buien. Het wordt 20 graden aan zee tot 24 in het zuidoosten. Tot zover het NOS-journaal. Dan verkeersinformatie. Problemen op de A10-ring Amsterdam. De Nieuwe Meer richting Koenplein tussen de afrit Haarlem en de Koentunnel... staat 3 kilometer file. En diezelfde A10-ring Amsterdam, Nieuwe Meer richting Koenplein... tussen Westpoort en de Koentunnel. Daar is de linker rijstrook dicht en het komt allemaal door een ongeluk. En dat was de verkeersinformatie. Dit is Radio 1. NCRV Welkom bij de zomereditie van Casaluna Vannacht met Klaas Strupsteen ja, Goedenacht, u hoorde het al, de zomer is begonnen voor Casaluna En dat betekent onder meer dat we elke vrijdagnacht iets heel bijzonders gaan doen we zijn er vorig jaar mee begonnen en het heet Zomernachten. Het verhaal door de hoofdpersoon zelf verteld, zonder presentator dus, uh, ook zonder vragen. Uh, geen reportages, het programma is live, anderhalf uur uh, ononderbroken. Uh, uh, tot besluit volgt daarna nog een uh, lievelingsconcert van de gast. Uh, aanstaande vrijdag is het de zomernacht van Duncan Stutterheim. Onder meer organisator van dancefeesten zoals het fenomeen Sensation. Van de makers van Casaluna wordt deze zomer ook op vier zaterdagen achter elkaar vier het leven uitgezonden. Een in memoriam op de radio, een eerbetoon aan mensen die onlangs zijn overleden. En dan zenden we in de zomer traditiegetrouw de meest gedenkwaardige gesprekken van het afgelopen seizoen nogmaals uit. Omdat er zoveel gebeurt, uh, attendeer ik u op uh, onze website waar u alles kunt vinden en waar u nog eens uh, uitgebreid kunt nalezen wat ik net zo bondig mogelijk verteld heb. casaluna.ncrv.nl Dus casaluna.ncrv.nl Vanavond zenden we een gesprek met Maarten van Rossemay dat Frank Dumosch op 2 november van het afgelopen jaar met hem voerde. Dat duurt tot ongeveer kwart voor één. Daarna komt Radio Bergijk en om iets na één uur is Kaas dan weer terug... en dan wil ik graag in gesprek met u, de luisteraar. In Engeland is bijna iedereen nu diep geschokt door een afluisterschandaal... rond de zondagskrant News of the World. De krant heeft onder meer de telefoon van de 13-jarige Millie Dowler afgeluisterd... die later bleek te zijn vermoord. Mogelijk zijn ook familieleden van slachtoffers van de bomaanslagen in Londen in 2005 afgeluisterd. Het is een uh, grove schending van de privacy van heel veel mensen. Ik wil het met u tussen 1 en 2 graag hebben over uw privacy. Hoe belangrijk is die voor u? Hoe zeer schermt u uw leven af? Uh, of hoe open bent u juist, bijvoorbeeld op Facebook of uh, als Twitteraar? U kunt nu al bellen, 0800 1121 0800 1121. Mailen kan naar NCRV.nl. En wij verwachten vannacht ook heel veel van de twitteraars natuurlijk. Dus uh, als u dat wilt doen, dan kunt u naar uh, hashtag Casaluna. Goed, dan het gesprek. Op 2 november was Maarten van Rossum te gast in Luna ...naar aanleiding van de tussentijdse verkiezingen in de Verenigde Staten die dag. Verkiezingen voor het Huis van Afgevaardigden en de Senaat. En wat wij nu weten, maar wat tijdens het gesprek nog onduidelijk was... ...is dat de democraten de meerderheid in de Senaat behouden hebben... ...maar die in het Huis van Afgevaardigden zijn kwijtgeraakt. Luistert u nu naar een gesprek van Frank Dumos met Maarten van Rossum... ...over de situatie in de Verenigde Staten, over de betekenis en het succes van Obama en over Maarten van Rossum zelf. Om te beginnen is de vraag gesteld of Van Rossum een moderne nar is. Ik zou er geen bezwaar tegen hebben om die rol te spelen. De nar zei tegen de vorst wat er werkelijk aan de hand was. De vorst is omringd door allerlei ja-knikkers en slijmjurken... en, en, en uilenballen die uh, carrière willen maken. En uh, De rol van de nar was dat hij van achter de troon tevoorschijn sprong... En de vorst eh, daadwerkelijk vertelde dat hij stomzinnige gedachten had. Of stomzinnige plannen had. En dat lijkt mij eerlijk gezegd eh, geweldig. Of ik nou zo'n rare hoed op wil, dat geloof ik eigenlijk niet. Eh, maar het, ik zou tegen de rol van NAR geen enkel bezwaar hebben. Wanneer is het moment gekomen dat Maarten van Rossum dacht... ik, ik ga eens contra. Ik ga nou eens niet mee in whatever mainstream er op dat moment was... Dat moment is er nooit geweest, omdat ik altijd... als ik het niet eens was met wat we maar de maan van de dag zouden moeten noemen... of de maan van de week, of soms de maan de van het decennium... dan was dat eigenlijk omdat ik volstrekt overtuigd was van het feit dat ik gelijk had... en dat ik het beter zag dan al die andere mensen. Dat, het was eigenlijk een heel vanzelfsprekend proces. Dus ik heb nooit gedacht van, weet je wat, ik ga het nou allemaal tegenspreken, nee. Je het dacht, en... ik heb gelijk en dat vind ik uit. Ja, ik heb vrij regelmatig in mijn leven gedacht... hoe is het mogelijk dat zoveel mensen zulke onbeschrijfelijk stomzinnige ideeën hebben. Maarten van Rossum, op de dag dat de midterm elections in Amerika uh, gehouden zijn... Uh, althans, de eerste stembus zijn dicht, de rest is nog open, we gaan het erover hebben. Laten we een overstap maken naar de Oceaan. Laten we gaan kijken naar Amerika, die midterm elections die zijn daar. Uh, is, is daar nog sprake van, van, van, van, van, van redelijkheid als het gaat om politieke debat? Uh, zij hebben een van de meest redelijke presidenten die ze uh, ooit gehad hebben. Een man met zeer aanzienlijke intellectuele en politieke en ook transretorische gaven. Maar we hebben natuurlijk in de afgelopen hmm. twee jaar gezien dat met name van de kant van de Republikeinen in feite een rugzichtloze obstructiepolitiek is gevoerd, waarbij alle zijden zijn bijgezet om, uh, om Obama verdacht te maken wat tot de meest wonderbaarlijke ideeën heeft geleid. Een kwart van de Republikeinen denkt dat hij de antichrist is. moslim is. Nou, ja, dat hij een moslim is. Niet dat hij een fascist is. is. Dat hij zijn wijsheid uit Mein Kampf heeft. Nou ja, hoe hij zegt, daar is tot op zekere hoogte aan de rechterkant van de Republikeinse partij is echt de waanzin aan de macht. Maar wat is daar nu aan? niet zo verschrikkelijk veel. We hebben natuurlijk ook het McCarthyisme in de jaren 50. En We hadden de Red Scare na de Eerste Wereldoorlog. De, het Amerikaanse politieke systeem heeft een niet onaanzienlijke neiging... tot, tot hysterie en, en Politiek extremisme? Ja, zonder enige twijfel. Maar die, dat, dat politiek extremisme, dat, dat lijkt pootjes gekregen te hebben... juist door de, figuur, de historische figuur Obama. Alleen historisch door, door zijn achtergrond. Dat speelt een rol, en zeker als je kijkt naar de samenstelling... van die Tea Party movement, waarvan de betekenis nogal uh, overtrokken wordt... en nogal overdreven wordt. Onder andere omdat Fox daar natuurlijk ook veel werk van maakt. De Washington Post had een onderzoekje gedaan vorige week. Die hadden alle Tea Party uh, afdelingen in heel de Verenigde Staten gebeld... en eigenlijk bleek het organisatorisch, getalsmatig en financieel... niet zo veel voor te stellen, maar het wordt eigenlijk, denk ik, gebruikt door de Republikeinse Partij... als een soort van populistisch front. Hè, om, om, om met de, waardoor ze kunnen zeggen, zie je wel, het Amerikaanse volk vindt zus en zo. Maar het zijn natuurlijk altijd juist die extreme die de aandacht trekken, toch? Ja, Hoe... en die bovendien alle aandacht krijgen van Fox News. Wat natuurlijk in allerlei opzichten een extreme extreem televisiekanaal is. Maar ook van andere zenders, toch? En ook van buitenlandse stations, die komen er ook naartoe. En die, die Tea Party, ja, wat gebeurt hier? Ja, daar heeft... zie je natuurlijk een klassiek hype-verschijnsel. Iets is nieuw en anders, en we hebben er nog niet eerder van gehoord. En dan wordt dat enorm opgeblazen. En voordat je het weet, gaat, het hele, gaat de hele toestand over de top. En je maar... ziet in het Tea Party-movement, die bestaat voor een belangrijk gedeelte... uit wat oudere, blanke mannen... Eh, die meestal Republikeins stemden, die ook qua inkomen, dacht ik, zelfs iets boven het modale inkomen zitten. Maar daar is duidelijk sprake van een zekere backlash tegen een zwarte president, zoals zij dat vinden in het Witte Huis. Maar is het ook niet meer dan dat? Want ook, ook daar zie je dat, dat die Tea Party zich in feite door de, als het ware, een, een soort, soort scheidslijn door die partijen heen trekt, waar, waar, waar het land vroeger... Zeg maar, ja, er zijn uh, een paar weinig, weinig democraten die lid zijn van de Tea Party. De nee, maar er zijn er ook patozen. republikeinen die zijn afgekeerd hebben van de republikeinse partij, onder andere omdat Bush ja, van de staatsfinanciën een dat, dat, dat ze vinden dat, dat de republikeinen niet radicaal genoeg zijn op dit punt, en omdat en ze vinden dat, hè, dat is de klassieke idee in Amerika, is dat de federale overheid dan te sterk wordt, en dat die macht, die groeiende macht van de federale overheid... zou moeten worden ingeperkt. Het wonderlijke is dat... vaak begrijpen ze totaal niet hoe de zaken in elkaar zitten... want ze zijn wel voor de social security die ze ontvangen... dat is zeg maar de Amerikaanse AOW. Daar zijn ze glad voor. Dat dat ook een federale uitkering is, realiseer zich niet... maar ze zijn toch enorm tegen de federale overheid. Het is het klassieke probleem van de kiezer... die enorm tegen die dingen is waar die tegen is... En zich niet realiseert dat dat gerelateerd is aan allerlei dingen... waar hij eigenlijk voor is. Um, dus ja, dat, er is een backlash tegen Obama, dat speelt een rol. En laten we één ding niet vergeten. Nee, laten we drie dingen niet vergeten. Laten we drie dingen niet vergeten. A, bij tussentijdse verkiezingen, twee jaar na presidentsverkiezingen... verliest de partij van de zittende president vrijwel altijd. Is dat zo? Is dat een patroon? Dat is een patroon, ja. Een patroon wat al tientallen jaren oud met is. Bij Bush gebeurt? Bush niet in 2004, dat was het gevolg van 9-11. En Clinton merkwaardig nog in 1998... omdat er eigenlijk vanuit het electoraat een reactie was... tegen die halfgare impeachment die de Republikeinen in dat tijd hadden opgezet. Dus er zijn wel dat afwijkingen van het patroon. Maar dit is helemaal in overeenstemming met het patroon. Factor 2, verreweg de belangrijkste factor... Helemaal afgezien van die Tea Party Movement is het feit dat de Amerikaanse economie op zijn reet ligt. En dat de werkloosheid daar tegen de 10% is, dat het herstel zeer traag verloopt. Dat de Amerikanen natuurlijk in allerlei opzichten onder een enorme schuldenlast gebukt gaan... die weggewerkt moet worden, waardoor dat herstel zich zeer traag voltrekt. En dan is er natuurlijk nog een derde factor waar ik niks over hoort. Ja. Namelijk dat de opkomst bij deze tussentijdse verkiezingen traditioneel zeer laag is. Rond de 30%. Ja. van het electoraat ligt. Waar uit het electoraat. En de meest gemotiveerde die... kunnen wel eens degene zijn... die het meest behoudend, ja. althans, ja. anti-Obama stellen. Tel die drie factoren bij elkaar op... en dan heb je eigenlijk voor 90% verklaard... waarom het nu slecht gaat voor Obama. Maar even voor de die de economische Democraten. toestand. Want daar, daar is toch ook een vorm van, van, van, van, van extremisme in feite ingeslopen. Bush heeft die, die staatsbegroting waanzinnig uit de hand laten lopen. Het land ja. heeft zich gek geleend... en ondanks alle waarschuwingen is mee doorgegaan. En nu gaan ze nota bene hun eigen staatsschuld, gaat de VET gaat de nota bene de eigen opkopen met bijgedrukt geld? Ja, het probleem eigenlijk in Amerika, in politiek Amerika, is dat als de republikeinen schulden maken, dan is het niet erg. En als de democraten schulden maken, is het verschrikkelijk. En is het einde van de republiek in zicht. En er moeten nu onmiddellijk noodmaatregelen getroffen worden. Ja, daar tuint altijd iedereen in, omdat een van de klassieke retorische trucs van rechts is dat hun bezuinigingen en hun maatregelen uh, objectief noodzakelijk zijn. Maar ook Eigenlijk Obama niet. heeft de belastingen weer verlaagd. Ja, nou we moeten even afwachten hoe. Want het. het Per 1 januari verlopen die belastingverlagingen van George Bush. En, en eigenlijk durfden ze niet aan om daar serieus over te stemmen in de afgelopen maanden. Omdat ze bang waren dat dat in deze verkiezingen gebruikt zou worden. We zullen even moeten afwachten hoe dat verder loopt. Ik hoop wel dat Obama het grootste deel van die belastingverlagingen zal opdoeken. Dat betreft in het bijzonder de belastingverlagingen voor mensen met inkomens boven de 250.000 dollar, want ja. daar ging het eigenlijk om. Ja. In Amerika is een enorme uh, sociaal-economische ongelijkheid ontstaan... in de afgelopen 30 jaar. What's new pussycat? Dat bestaat al heel lang, toch? Nou, die, die, die... Of hij is vergroot, verdiept. Die ongelijkheden waren eigenlijk in de jaren 30, 40 en 50 en deels 60... Uh, deels weggewerkt en Amerika was een ietsje... Niet zoals Nederland bijvoorbeeld egalitair de samenleving horen. Maar die zijn na eigenlijk het okay. eind van de jaren 70 zeer scherp opgelopen. Die midterm-elections, die, die, die uh, tweejaarlijkse verkiezingen, congres uh, wordt een derde geloof ik van, van, van herkozen huis- van afgevaardigde. Sena Senaat, sorry, huis- van afgevaardigde compleet. Ja. Um, uh, uh, wat, wat, wat is het politieke belang van, van zo'n tussentijdse verkiezing? Ja, dat je steeds de vinger aan de pols houdt. Ten aanzien van de gevoelens van het electoraat. Maar het probleem is dat het electoraat voor 70% thuis blijft. Maar je hebt net gezegd: het is voor en president heel normaal dat ze die, de eerste midterm-electies een draaiende ja. oren krijgen. En meestal overleven ze dat en gaan ze gewoon daarna vrolijk een tweede termijn in? Dat zou kunnen, dat gaan we even afwachten. Ik zou nog steeds voorspellen op dit moment dat Obama wel een tweede termijn zal krijgen. En dat maar hangt, dat hangt twijfel. samen met mijn aangeboren optimisme... wat mij doet vermoeden dat de economie in de komende jaar, twee jaar... toch wel wat meer zal aantrekken. En B, hangt dat samen met mijn idee... dat er helemaal geen aantrekkelijke republikeinse kandidaten zijn. Ik bedoel, dat is een collectische sukken, evidente halve garen... Dat, dat Obama daarbij vergeleken natuurlijk een, in feite een genie is... Er zijn wel eens halve garen in onze ogen in het zittenhuis terechtgekomen. Het, het, het, het, het, het is maar, ik bedoel maar te zeggen, wij kijken natuurlijk met hele andere ogen uh, naar dan de, de gemiddelde Amerikaan. Nou, even, even teruggaan naar, naar, naar Obama, de figuur Obama. Uh, en even de overwinningsreden op de verkiezingsdag. Die wil ik even laten horen: een klein stukje eruit. This is our time to put our people back to work. and open doors of opportunity for our kids. To restore prosperity and promote the cause of peace.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 Dit was de Obama, waar, de, waar, waar, waar een groot deel van de westerse wereld echt iets had van: wat is dit? Bijzonder? Ja, dit is politieke retoriek op hoog niveau. Dit is Martin Luther maar, King, dit is John F. Dat, Kennedy en ja, nog een paar. Ik heb, uh, geloof dat het Hillary Clinton was die zei. Uh, campagne voeren is Poëzie en regeren is proza. En daar heeft zij groot gelijk in en ik denk dat Obama zelf ook iets te optimistisch is geweest over zijn mogelijkheden, met name ook over de samenwerkingsmogelijkheden met de Republikeinen die eigenlijk vanaf het allereerste moment alle zeilen bij hebben gezet om hem politiek de poten te breken. Dat tot op zekere hoogte doordat ze de in, in, in allerlei opzichten het, het mediadebat hebben gedomineerd... wel in geslaagd zijn. Maar daar kun je, daar kun je, daar kun je heel, heel rauwig om zijn. Vanuit onze liberale visie op, op hoe dat land zou moeten zijn. Voor zover we die visie hebben. Maar tegelijkertijd is dat natuurlijk een politieke realiteit. is het, het goed recht. En is blijkbaar ook niet Obama erin geslaagd... om de redelijke uh, kernen van de republikeinen in zijn kamp te trekken. Die zijn er niet meer redelijke, gematigde republikeinen die op zoek zijn naar politieke consensus, die zijn al lang uit die partij uitgewiet als het ware. Dat is een partij die eigenlijk voornamelijk nog bestaat uit radicalinties met opvattingen zo totaal gestoord dat je in Nederland waarschijnlijk bij drie achterrecht zou komen als je die opvattingen zou verdedigen. Uh, wat helemaal vergeten wordt. Is dat onlever dat... van de Tea Party? Is, is dat een, een, een radicalisering binnen de, de, de ja, Republikeinse Partij? Die zijn nog iets gekker, natuurlijk. Hè, want dan kom je dus met zulke. Waar zou je in Nederlandse begrippen dan terechtkomen, trouwens? Ik weet niet. Je komt dan terecht bij de, bij de. Nou, bij de PVV leven wonderbaarlijke ideeën die met de werkelijkheid werkelijk helemaal niets te maken hebben. Nee, maar we, die sturen we niet naar RIAG voorlopig. Uh, nee, maar het zou misschien wel verstandig zijn. <lacht> Obama heeft, heeft, er hangt om Obama een sfeer van teleurstelling nu. Misschien ja. wel omdat die verwachtingen zo hoog waren, ja, maar de kijk, heer als, je, om... als je als de Messias wordt aangekondigd, dan is natuurlijk de kans... dat het tenslotte wat teleurstelt is vrij groot. Maar als je kijkt naar wat er tot stand is gebracht... is het werkelijk ronduit verbijsterend wat voor een wetgevende agenda hier daadwerkelijk gerealiseerd is. En maar omdat niemand ooit enig aandacht heeft voor details... en altijd maar voor de retoriek gaat. Nou, we, we hebben nu de tijd voor details. Uh, het de, de, de, de hervorming van het gezondheidsstelsel. Uh, uh, heeft hij er door gekregen? Uh, het heeft geen enkele president is daarin geslaagd. Sinds Roosevelt voor het eerste wens geformuleerd heeft... dat dat verstandig was om, om zo'n systeem te hebben of te hervormen. En hij is erin geslaagd. Is dat een perfecte oplossing? Nee, dat is het niet. Nee, dat, maar, Wordt het, maar, maar, het kostenprobleem daarmee uh, aangepakt? Nee, maar niemand weet hoe het kostenprobleem van de gezondheidszorg moet worden aangepakt. Ik weet niet of je het nos van 8 uur vandaag gezien hebt. Er was een mevrouw, werd geïnterviewd in Amerika en, en zij zei, luister leuk hoor, die hervorming van het gezondheidsstelsel... maar één van de consequenties daarvan is dat werkgevers... als je 32 uur of meer iemand in dienst hebt... moet je een ziektekostenverzekering voor iemand. Wat is de praktische consequenties daarvan, zei die vrouw? Mensen worden uitgegooid. Je krijgt nog maar een half baantje. Ik had een 40-uurige baan, ik heb nu nog maar een baan van 20 uur. Dus er zitten blijkbaar ook scherpe kanten aan dit soort hervormingen... die wij niet meteen zien. Volgens mij is het zo dat je voor kleine werkgevers... die met dit probleem te maken krijgen, was een subsidie... Uh, voorhanden om dat probleem nou juist op te vangen. Ik bedoel, ik, dit concrete probleem, ik heb dat niet gezien, ik weet niet hoe dat in elkaar zit... maar uh, er waren voor dit soort van gevallen waren regelingen getroffen. Was het beter geweest dat er een <coughs> soort public option was... Hè, dat was ook van de linkerzijde, is dat steeds bepleit... ja, ik denk dat dat bijzonder verstandig zou zijn geweest... Ja. Heel, overigens hebben wij ook in Nederland een heel raar systeem waarin we ons volledig aan de ziekteverzekeraars hebben uitgeleverd. Heel, dat hadden we misschien ook niet eh, beter niet kunnen doen, maar dat is in Nederland wel gebeurd. Uh, maar het feit dat hij een aantal zeer wezenlijke hervormingen heeft gerealiseerd, bijvoorbeeld het feit dat de Amerikaanse verzekeringen weerden lieden met een zogenaamde pre-existing condition. Dus als je iets had gehad ooit, of als je familie. In je familie, een eigenaardige medische afwijking, dan kon je simpelweg niet verzekerd worden, en was je de lul als je, als je ziek werd. Uh, een veel groter deel van de niet verzekerde kinderen is verzekerd geraakt. Op een hele reeks van terreinen. Niet waar zijn hele wezenlijke veranderingen tot stand gebracht. Ja. En dat is dan nog maar één deel. Bankensector heeft die uh, daadwerkelijk ja. iets gedaan. Uh, de, Hij heeft de, de, de bescherming, de... bijvoorbeeld, van men, mensen met de creditcards, er dat, dat is, dat is, uh, komt nu ook een speciale instantie. Die toe gaat zien op het feit dat de, dat de financiële sector... niet al te grote misstanden laat ontstaan bij de kredietverlening. Dus ja, ook daar is iets wezenlijks tot stand gebracht. Dan ja. is er op het punt van de, van de emancipatie van de werkende vrouw... zijn wezenlijke besluiten genomen. Hè. Er, is een, een, er is een heel panorama van wetgeving. En dan ja. is... maar, maar, maar straks zei je zelf, uh, uh, uh, die, die average American... die kijkt alleen maar naar werk... It's the economy super, die wil dat er weggelegenheid is ja, nou ja. En dat gebeurt dus niet. Nee, daar kan Obama ook geen pest aan doen natuurlijk. Aangezien in het congres uh, zowel de republikeinen als conservatieve democraten... verder stimulerende maatregelen onmogelijk hebben gemaakt. Omdat we nu die mythologie hebben dat je geweldig moet bezuinigen. Neem de Engelsen, die, uh, waar de Engelse regering wordt toegejuicht... omdat ze in feite bezig zijn om het land kapot te bezuinigen. Vrij stomzinnig, maar ja. Dat is natuurlijk ook overigens... Rechts, dat zei ik al, verkoopt zijn maatregelen altijd als objectief noodzakelijk, maar dat is helemaal niet zo. Dat zijn politieke keuzes die je maakt. En er zijn allerlei economen, neem Paul Krugman in de New York Times, die ja, fijn kunnen uitleggen dat dit soort van radicale bezuinigingen dat dat waarschijnlijk averechts zal werken. Zeg je misschien, hoe is het dan met die 18 miljard in Nederland? Die zijn zo boterzacht dat als het 12 wordt, dan is het al heel wat. Dus daar hoeven we soms eigenlijk het, het falen van deze coalitie... en het uitvoeren van zijn eigen voornemens is eigenlijk een groot voordeel. Obama en de Democraten slagen er blijkbaar niet in... om de successen uh, zoals die formuleert, uh, en zoals anderen dat ook doen, uh, om die uit te venten. Dat is juist. Dat is een van de dingen waar men zich ook over verbaasd heeft. Dat een zo voortreffelijke communicator als uh, Obama tijdens de verkiezingen was... dat hij er niet in geslaagd is om dit helder over het voetlicht te brengen. Een van de problemen daarbij is dat als je iets ingewikkelds uitlegt op de televisie bijvoorbeeld over gezondheidszorg, ja. dan schakelen de mensen naar een andere zender. Dat is in Nederland niet anders. Als je in Nederland iets gaat uitleggen over de EU en hoe dat in elkaar zit... dan schakelen ze naar uh, shownieuws van SBS6. Of, of, of die uh, jonge krabbeen die gaat behangen bij uh, sympathieke Nederlanders. Hè? Want ja, dat is behangen, dat kunnen mensen wel begrijpen... hoe dat in elkaar zit en zo. Dat hebben ze ook wel eens gedaan... En... Nee, de, de kijker is natuurlijk een, een intellectuele luiwammer. Dus zodra je iets serieus gaat uitleggen, zit je met een probleem. Ja, als je kijkt wilt, tenminste, ja. Gelukkig is er nog de radio, Marten van uh, Het is maar goed ook. Waar heeft Obama het laten liggen? Qua dossiers? Ja, wat mij betreft natuurlijk uh, ten aanzien van Afghanistan. hoogst ongelukkige affaire. En... Want hij had gewoon moeten. Ja, dat denk ik. Verreweg het verstandigste besluit zou zijn geweest. geweest om onmiddellijk te vertrekken. Overigens, in Irak heeft hij die verkiezingsbelofte grotendeels gestand gedaan. Maar het, hij kon natuurlijk uit Afghanistan niet weg. Dat was politiek gewoon niet te verkopen. De schade zou gigantisch groot zijn geweest. Ik zelf zie, nogmaals, optimistisch als ik ben, zijn Afghanistan-beleid in feite als een soort complexe exit-strategie over een periode van twee jaar. Want hij heeft beloofd natuurlijk dat vanaf juli volgend jaar zullen de Amerikaanse troepenmachten uh, in Afghanistan... die zal snel gereduceerd worden. Ja. We moeten kijken of dat gaat gebeuren, ja of nee. Maar het hele Afghanistan-avontuur is ja. natuurlijk een... Afghanistan, milieu, uh, milieutransitie? Ja, er is helemaal aan het begin is er een wet aangenomen... waar wel een aantal hervormingen in zit ten aanzien van uh, schonere lucht en zo. Maar uh, het laatste jaar was er op dat punt met het congres absoluut niets te regelen. Uh, uh, uh, gezond maken van de Amerikaanse staatsfinanciën? Dat kan pas gebeuren uh, als, de als de groei weer terugkeert in het systeem. En die groei is simpelweg op dit moment te beperkt. Er is wel enige groei, maar ik geloof over het laatste kwartaal 2 procent. En dat is te weinig A om de mensen die uh, op de arbeidsmarkt worden aangeboden aan de slag te krijgen. En zeker te weinig, want ja, als je economie weer gaat groeien dan zijn je fiscale inkomsten, nemen toe... en dan kun je in principe ook je staatsfinanciën beter ja, saneren. Ja, ja. Problemen, maar een stuk, het is toch levensgevaarlijk? Die, staats, die staatsfinanciën levens zijn onder, onder vriend Bush totaal uit de hand gelopen natuurlijk. Ja, volledig met een staatsschuld die, die niet eens meer op een vel papier te schrijven is... als je het nullen gaat, uh, gaat uitschrijven. Nee, maar je moet ook rekenen dat het als deel van het bruto binnenlands product... is de Amerikaanse staatsschuld bijvoorbeeld niet groter dan de Nederlandse. Ja, dat, dat klinkt dan heel redelijk, maar als je weet dat... dat Nou, het is een, een enorm grote economie, dat, is, dat wordt natuurlijk wel eens even vergeten... maar het ja. is een zeer omvangrijke economie. Ja, maar op het moment dat, dat de, de drukpersen moeten gaan draaien... dan, dan krijgt toch ieder mensen die wat langer bezig uitbouwt... Ja, die krijgt alle visionen van, van crisis voor ja, ze ogen, toch? Als je naar de wereldvalutemarkten kijkt en, en naar de beleggingspatronen... dan hebben de valutamarkt en de beleggers nog vertrouwen in de dollar. Als het puntje bij paaltje komt eigenlijk meer vertrouwen in de dollar dan in de euro. Ja, maar misschien ook omdat de andere munteenheden het ook bijzonder uh, moeilijk uh, hebben op dit moment. Ja, door die oplichters in Griekenland. Bijvoorbeeld. bijvoorbeeld. Maarten Verrossum is mijn gast-historicus uh, op de dag dat in Amerika de midterm-elections uh, gehouden worden. Um, we gaan zo praten over de Rally to Restore Sanity, uh, die dit weekend gehouden is. Uh, je hebt muziek meegenomen. Uh, Rachmaninoff. Ja. Tweede pianoconcert. Ja. Stukje. Het middelste, middelste stuk, maar... Het middelste stuk, maar, ja. Niet 13 minuut 30. Ja, het is, het is geen popnummer, hè. Het is ook geen popmuziek. En... Waarom of Romantisch, overtuigend. Eh, fantastische muziek. Het is doodzonde dat hij, niet, eh, dat hij veel minder gecomponeerd is... nadat hij uit Rusland is vertrokken. Hij was ook een heel bekwame pianist, maar... dit is magnifiek mooi. Of de kings mee te brengen. Ik dacht, dat doe ik ook niet. <lacht> ja, dit is intens mooie muziek. Het is inderdaad nou, super romantische muziek. Ja. soms van die muziek dat je gewoon die diep in gedachten uh, verzeld raakt en denkt van, oh ja, we zijn ook nog bezig... Ja, ze uh, totaal in je nogen springen, Nou ja, die, Ik luister in de auto altijd op weg naar die lezingen luister ik naar klassieke muziek. En soms is het zo retend mooi, dan kom ik dus met behuilde oogjes aan. Dan moet je zorgen. Dus ik zet vaak uit, denk je, en ik, ik kan ik niet hebben nu. Kun je makkelijk huilen muziek? Ja, enorm. Ja. ja er is ook allerlei muziek die ik eigenlijk nooit draai als andere mensen bij zijn. Hier hoor je toch nauwelijks. Dus nu, ja. Maar als, of als we. Als, als hard hadden al hier. Ja, ja, dan was, ik, was ik in Wat de. Dat Maarten van Rossi hier met, met ja. een geslagen gezeten. Ja. ja het is helemaal niet het beeld van iemand die, die makkelijk huilt. Maar... Ja, nee, maar ik ben een hele makkelijke huiler. Ook films en zo, helemaal no problem, hoor. Nou, hou maar op. Hou je imago maar afstand. Van, van, uh, prettig, prettig. Uh, wat, wat is je imago eigenlijk? Ja, dat ik cynisch ben en zo. En, uh, klopt daar maar helemaal, geen, helemaal de moe van, dat ik een cynische mopperaar ben. maar. cynische mopperaar? Ja, ik ben, ik ben eigenlijk, in principe ben ik een realistische optimist, maar... Maar is, is dat een manier van humor of zo? Ik bedoel, veel, veel van de... Er wordt te vaak, als jij in het openbaar bent... wordt er vaak gelachen om de dingen die je zegt. Het niet ja. zo een uitkraam, omdat met je onzin uitkramen, maar omdat je daar een twist aan geeft. En dat ja, heeft, heeft een cynische kant. En... Ik denk dat er wordt gelachen omdat er zo'n hoop ironie in gebouwd zit. Dat is een stijlfiguur die, denk in je karakter zit, die, of, die in je hersens is ingebouwd. Ik kan het niet zonder. Maar is cynisme ook niet een manier om je gevoel te blokken... en mensen op afstand Absoluut. te zetten? Cynisme is notoor natuurlijk een, een verschijnsel van teleurgestelde romantici. Van Darach ja. of. Ja, de wereld is anders dan je gedacht had. Dat jongetje. De, hoe was die wereld dan? Eh, nou, ik ben als kind vreselijk geplaagd. Dus wat dat betreft eh, had ik al sowieso geen... Ja, opgewekte kijk op de mensheid. Waarmee? Met alles, ik weet... Ik, ja, gods, je weet hoe kinderen zijn, kinderen zijn notoren, conformisten. En, en iedereen die afwijkt. Ik voor mijzelf, voor mijn eigen gevoel, week ik niet af. Maar de anderen hadden op een of andere manier een feilloos idee dat ik afweek. Dus wanneer nou, word je op je bek geslagen. Tot je twaalf, dertien bent, word je op je bek geslagen. Toen ging ik naar het gym en toen viel het allemaal wel mee. Maar tot die tijd was het niet altijd even lollig. Ik vroeg, het begin, vroeg ik van wanneer is het moment gekomen dat je contra ging. Maar ik hoor je echt nu zeggen dat dat misschien ook wel, wel iets is... wat gewoon ontstaan is omdat anderen dachten ja. dat jij anders was. Zeker, dat is zonder enige twijfel zo. En wat dat is, wat, wat die andere kinderen dan in jou zien... want ik wou ik dolgraag gewoon zijn en meedoen en zo, dat wou ik graag. Maar, maar zij vonden mij een raar jongetje, een raar ventje. Gek is, ik heb een broer en een zuster, waarvan ik altijd zeg... ze minstens even gek zijn als ik, maar... die waren, die waren, die waren heel rezuur op straat. Mijn, met, mijn, mijn broer die, die was volledig geaccepteerd. Nooit gepest, never. Mijn zuster ook niet. Maar goed, Maarten Verrossum is Maarten Verrossum geworden. Ja, dat is ook... Ik wil uh, het niet wil bevorderen dat, dat uh, alle afwijkende jongetjes gepest moeten worden... in, in de hoop dat dat een stimulerende gevolgen zal hebben. Nee, misschien dat er wel nog hoop aan de, aan de horizon geloord... voor jongetjes, eh, dan wel meisjes die wel oh, gepest Oh, Sowieso ben ik altijd geneigd voor, voor jongetjes die geplaagd worden... omdat ze neurderig zijn en goed kunnen leren... ben ik altijd geheimd te zeggen... joh, jouw tijd komt nog wel. He? Wie is Glenn Beck precies? Behalve de Fox News enker? Ja, Glenn Beck is een, een vrij zonder. die een. er ook een soort college-tour is gegaan... en die in, in een geheel na eigen maaksel... Uh, bedachte geschiedenis van de Verenigde Staten uitvent... waarin hij de, de grootst mogelijke nonsens beweert... van Glenn Beckers, bijvoorbeeld de uitspraak... dat uh, Obama een, een zwarte racist is. Uh, en die, ja, die zich sterk maakt... Ik denk dat hij aanvankers zichzelf helemaal niet au sérieux heeft genomen. en Tot zijn stomme verwondering werd hij door miljoenen au sérieux genomen. En zo is hij zichzelf, denk ik, ook au sérieux gaan nemen. En... Eigenlijk zou ik zeggen, als je wil weten wie Glenn Beck is... moet je het item nemen waarin Jon Stewart Glenn Beck belachelijk maakt. Dat is werkelijk een van de meest fenomenale scènes... die ik ooit in mijn hele leven heb gezien. Dat is totaal afdoende. Je weet hoe gek Glenn Beck is... En je weet waarom die zo gek is. Beck heeft de Rally to Restore Honor uh, ja. georganiseerd. Uh, bedoeld als een soort van soenmars, zeg ik maar even. Op Martin Luther King Day, ja. Op Martin Luther King Day. Uh, um, en vervolgens kwam uh, Jon Stewart een, een, een, van de Daily Show... een, een, een grootheid in... Libertijns-Amerika, uh, mag ik wel zeggen? Nou, Libertijns, maar Liberal-Amerika. Liberal, sorry, li is, is, weer... is, ja, je hebt gelijk. Liberaal-Amerika, um, en die kwam vervolgens met een tegenactie. Ja. Herstel het gezond verstand. Hè. Spreek de gekken tegen. Daar ben ik enorm voor, en, en het, eigenlijk, hij hield een... een een, een reden bij, die, bij die, op die dag dat die demonstratie was... Die, die in allerlei opzichten eigenlijk een beetje, een beetje aandoenlijk was. En daar sta je natuurlijk voor een gigantisch probleem... dat er allerlei politieke bewegingen actief zijn in de Verenigde Staten... maar Nederland is bepaald niet immuun voor dit verschijnsel... die, die aan de lopende band de meest groots mogelijke onhemeltergende onzin beweren. En ja. dat dat door een deel van het electoraat... Even een klein stukje John Stewart, met zijn aankondiging van de rally. We have seen these folks, the loud folks, over the years dominate our national conversation on our most important issues. The Republicans want you to die quickly if you get sick. Obama's plan is going to kill you. The Republican Party has gone completely brain dead. Obama is destroying this country. Crazed teabaggers. President Obama, are you listening? Are you listening? Yes. As you can see, it is easy to get caught up in it. But why don't we hear from the 70 to 80 percenters? Well, most likely because you have to do. You have shit to do. Je hebt geen zak te doen. Je zit op je luie kont. 70 tot 80 procent. We horen jullie niet. Jullie zijn de zwijgende minderheid. Uh, meerderheid. Nou, ik weet niet of hij dat precies bedoelde. Hij bedoelt eigenlijk dat met name ook in het, in het grote dagelijks draaiende mediacircus... de schreeuwlelijke, de fantasten, de leugenaars en de kermisgasten... steeds de meeste aandacht krijgen. En dat natuurlijk de, de, de, de, de meerderheid, ook in Amerika, ook in Nederland, is, is gematigd. En... en en wil dat eigenlijk niet, maar je wordt, of je dat wil of niet... we worden erop getrakteerd. Maar zie je parallellen in, in, in die radicalis radicalisering in Amerika en in Nederland? In alle westerse democratieën heb je in de afgelopen 25 jaar... Eh, partijen of bewegingen zien ontstaan... die vaak wel een, in principe een soort wortel hebben... in een bepaald verschijnsel of in een probleem... maar die vervolgens zich zo wonderlijk eh, ontwikkelen die zo radicaliseren dat ze tenslotte de grootst mogelijke nonsens beweren. Dat zijn de lui die zeggen dat Obama de antichrist is. En we hebben in Nederland een beweging die beweert dat de 5% Mohammedanen... die we in Nederland hebben, de andere 95% gaat islamiseren. Wat, laten we zeggen, naar mijn idee logisch... ongeveer op hetzelfde niveau staat als dat Obama de antichrist is. En ja, wat moet je daaraan doen? Je kunt ze tegenspreken, je kunt de getallen geven, je kunt, je kunt redelijk zijn. En de effecten zijn zeer beperkt, in feiten. Je hebt een boekje geschreven over, over de opkomst van populisme. Um, um, waar, waar komt dat dan vandaan? Waar komt dan, dat, er zit onbehagen onder, zegt iedereen. Het gaat om onbehagen. Uh, misschien zit er ook wel een ander gevoel achter, dat populisme in Nederland. Nou, het heeft meerdere oorzaken. De hoofdoorzaak, dat leert onderzoek, is, is de verontrusting over... En Deels de angst voor de omvangrijke immigratie die zich in Nederland in de jaren 70, 80 en 90 heeft voorgedaan. Maar is dat ook niet de verschijningsvorm van een, veel een ander gevoel? Het is een gevoel van onzekerheid. Het wonderlijke is natuurlijk dat we in Nederland het eigenlijk zo verschrikkelijk goed hebben. Dat we zo ontzettend welvarend zijn. We zijn het ene welvarendste land van Europa. Dat we misschien ook daardoor wel de angst hebben van alles te kunnen verliezen. We zijn ook wel in Nederland in een soort soort angstpsychose geraakt. Want we zijn bang voor de Mohammedanen, we zijn bang voor de Europese Unie en we zijn bang voor de Amerikanisering en we zijn bang voor de opkomst van China. Er is eigenlijk vrijwel niets waar we in Nederland niet ongelooflijk bang voor zijn. Zonder overigens dat daar veel goede redenen voor zijn. Want het gaat in Nederland namelijk verbazingwekkend goed. Vormen die, vormt die immigratie op allerlei terreinen en op bepaalde plekken een praktisch probleem zonder enige twijfel. Is, een kans, is er een kans dat wij tweeën, of anderen, of een groot deel van de luisteraars eh, over enkele jaren eh, zich tot het Mohammedanisme zullen hebben bekeerd? Nee, die kans is niet verschrikkelijk groot. Maar die kans wordt wel uitgevend door Geert Wilders en zijn beweging. <lacht> Dan zijn er nog, dit is één deel van de oorzaken. Dan is een deel van de oorzaak, is dat eigenlijk het populisme... Is, is een permanent begeleidingsverschijnsel van de parlementaire democratie. Dat is namelijk een complex systeem. Mensen kunnen daar één keer per vier jaar een stem uitbrengen... en allerlei mensen hebben het gevoel dat ze weliswaar die stem kunnen uitbrengen... maar niet echt enige invloed kunnen hebben dat het systeem zijn eigen momentum heeft en eigenlijk zich onttrekt aan de greep van de kiezers. Dat maar, is naar mijn idee niet zo, maar veel mensen maar denken zit, dat. Maar zit het daar niet veel meer het gevoel achter... Dat, mensen, dat een deel van Nederland het idee heeft dat er constant maar over hen beslist wordt... dat zij van de overheid voor alles verwachten wat die overheid niet meer kan leveren... of niet meer wil leveren, en dat dat een kokte oplevert van ongenoegen? Ik weet niet of het daarin zit, want daarvoor gaat het eigenlijk in Nederland veel te goed... zou je kunnen zeggen. Uh, wat de overheid doet in Nederland is wordt gedaan op basis van uh, regerende coalities. En die coalities die vormen in principe een meerderheid in het parlement... nadat er verkiezingen zijn gehouden. Dus in principe representeren die een meerderheid de wensen... de politieke en programmatische wensen van een meerderheid van de bevolking. Nu zit er een kabinet wat een enigszins eigenaardige positie inneemt. Maar goed, het steunt feitelijk op 76 kamerzetels. Het probleem is dat dan natuurlijk die andere 74 kamerzetels die er ook zijn... die mensen worden in mindere mate gerepresenteerd. Maar dat is de essentie van democratie, is dat de meerderheid... overigens rekening houdend met de minderheid, het beleid ja. bepaalt. Zo is maar maar is, er, is er in Nederland een moment dichterbij aan het komen... dat we ook een, een rally to restore sanity uh, zouden kunnen, moeten, willen, hebben? Nou, in mijn herinnering heeft Doekle Terpstra dat... een. Maar dan was het een jaar of anderhalf jaar geleden voorgesteld. En die is dat was een tent, manifest. Die is toen de tent uitgelachen. Dus kennelijk vinden veel Nederlanders dat we daar nog geen behoefte aan hebben. Ja, maar dat, maar werd, dat was je... een manifest. Sorry, ik in de reden van. dat was een manifest. En dat werd opgevat als een puur anti-wildersactie. En dat was de reden waarom veel mensen ja, jou... als je het zo zwart-wit stelt, is dat niet de bedoeling. Ja, ik vond wel dat Terfstra daar overigens gelijk in had. En ik vond het vreemd dat er zo op gereageerd is. En de problemen zijn natuurlijk niet door Wilders bedacht uh, of veroorzaakt. Want uh, die problemen steken dieper en zijn, hebben een langere aanloop. En de, de ware bedenker van dit fenomeen is Pim Fortuyn. Wel, nou, Geert Wilders heeft helemaal niets, maar ook niets zelf bedacht. Dat komt compleet, de hele boedel van Fortuyn is overgenomen... Uh, Daarbij komt natuurlijk dat Wilders een gewiekste politicus is. Het is een man die zijn vak verstaat. Dit was Maarten van Rossum in gesprek met Frank Dumos. Dat gesprek werd eerder uitgezonden op 2 november... en dat was de dag van de tussentijdse verkiezingen in de Verenigde Staten. Op het moment dat dit gesprek plaatsvond, wisten ze het nog niet... maar wij kunnen u inmiddels al heel lang vertellen trouwens dat uh, het huis van afgevaardigden toen uh, naar de, de, de Republikein ging en de Senaat in handen bleef van de Democraten. Um, ja, dat gesprek uh, dat uh, hebben wij gehad en uh, zometeen komt Radio Bergijk. Maar ik wil u graag vast uh, wijzen op wat wij uh, na enen gaan doen, dus twee minuten over één. Dat is een, een vraag die uh, gekoppeld is aan de actualiteit. Er is een, een, een afluisterschandaal, een enorm afluisterschandaal in Groot-Brittannië, in Engeland. Daar is een, een, uh, de, de, de, uh, duidelijk geworden dat het antwoordapparaat van een meisje, Millie Dowler, is afgeluisterd. Zij was toen vermist. Later is gebleken dat zij is vermoord, maar doordat dat antwoordapparaat afgeluisterd werd, werden er ook berichten gewist... en hebben die ouders lange tijd gedacht dat ze nog in leven was. Nou, nu is ook weer bekend geworden dat uh, waarschijnlijk familieleden... van slachtoffers van de bomaanslagen in Londen in 2005 zijn afgeluisterd. En er zijn ook, en dat werd alweer eerder bekend... Uh, drie familieleden afgeluisterd van andere meisjes die vermoord zijn. Kortom, er is heel wat uh, aan de hand daar. De News of the World, dat is de krant waar het over gaat, een zondagskrant... Uh, maakt deel uit van het media-imperium van Rupert Murdoch. Waar trouwens ook de Times deel van uitmaakt. En in de Times, en dat is wel opvallend, werd geschreven... dit is meer dan verschrikkelijk. Wat er verder ook naar buiten komt, dit is een waterscheiding in de journalistiek. Nou, naar aanleiding van deze grove schending van privacy... willen wij het in Kaasloene straks ook over privacy hebben. Hoe belangrijk is privacy voor u. Hoezeer schermt u uw leven af? Hoe open bent u? Misschien ook wel. Bijvoorbeeld op Facebook of als Twitteraar. U kunt ons bellen op 0800 1121. U kunt mailen naar casaluna.ncrv.nl en u kunt natuurlijk ook uh, twitteren. Hashtag Casaluna. Goed, wij gaan er even tussenuit voor Radio Bergijk en daarna het nieuws. En om twee minuten één zijn wij terug met het tweede deel van Casaluna. Tot zometeen. Ik, ik, ik, ik, ik, ik en ik. Ik ben niet alleen. Dat is jij en CRV. In het kader van de door de regering gevorderde centijd voor lokale omroepen volgt nu een uitzending van Radio Bergijk. Peters? Ja god. Niks. Schokkende verhalen uit de oude tronk van het Brabants heem. Schokkende verhalen. Brabants heem. De Luijensgvoort. Het mysterie van de brug. Op 29 juni des 1703 moest de brug van Luijensvoort nodig gerepareerd worden. Jan Hendrik Bruursch was de laatste inzetter bij de aanbesteding. F610-0, zegt de lijst. eerstelijks twee schalen aan zijden met drie nieuwe ribbens gerepareerd en de brug. De bomen tot het maken van de schalen zal de aannemer aangewezen worden. Jan Hendricks gebruurs zal die zelf wel moeten uitkappen. Den afval blijft ten behoeve van de gemeente. Het ijzgerwerk als van nagels daartoe nodig den aannemers zelf verzorgen. Maar op 24 september 1714 werd de brug weer niet in orde bevonden. Jan Jan Hendrik Jansch was nu de laatste belegger... op 14 guldens en 4 stuivers. De lijst zegt het volgende. De lengte moest 10 voet gebreed zijn en boven 4 voet breed... Maar dat is ongeveer drie meter lang en één meter twintig voeten breed. Voldoende voor, voor het passeren met schapen. Voor de betekenis van het woord brug, oftewel... voor vaart moeten we echter terug naar 1315. Het betekent rivierovergang. Andere namen waren... Overigens stap, kwakel, vonders, spek, spijk, waai, wetten, werken en beer. Een voierde vo vo is, in, is in Schelk geval een doorwaardbare plaats in de rivier waar later de bruggen samen liggen. In Eschbeek komen verschillende namen daarvoor over, over, over, overigens ook voort. Luiensche Voort, Luisvoort, Lushaak, Lijmersoort, Lijnsvoort, Lensvoort. Plen, Lijn, Leids, het mysterie van de brug blijft echter voortbestaan. Dames en heren, thuis even excuus. Uh, Peer komt binnen en ziet er nogal aangeslagen uit, moet ik zeggen. Oh, Toon. Wat? Wat is er? Ik heb de droom der dromen gedroomd. Wat? De moeder aller dromen? De moeder aller dromen. <kling> Vertel. Weet je nog dat Van Hoenstedt hier was? En die ging vertellen dat hij misschien Tini Nguanga Hauke wou bevrijden. In Gambia? In Gambia. Ja. Nou, mijn droom begon... Ja. Mijn droom begon dat ik met Van Hoenstedt in een helikopter zat... ...boven de kustlijn van Gambia. En dat er aan de helikopter een heel lang snoer naar de studio liep. En toen... Vertel. En toen... Vertel. En toen... En toen... En toen... En toen... En toen... En toen... En toen... En toen... Peer. Peer. Hey, wacht. Dit is Peer. Voor. Toen spoor mij. Je bent uit. Wacht ah. even. Ga had hem... Uh, piloot kan die motor wat zegt ik hoor. Toen is in Bergijk! Dit is van Eersel in Gambia. Hoor je mij? Ja, tijdje kan ik. Ja, goed. Goeiedag. Goeie dag dames en heren in Bergijk. Het is niet te geloven. Dit is uh, Pier van Eersel. Ik zit, dit is echt. Ik heb een hang in een helikopter boven de kustlijn van Gambia. Ik zie daar beneden. Uh, Achter de helikopter hebben we een.. Uh, en na een lange snoer hangen, naar de studio in Bergijk. We hebben ongeveer nog 20 kilometer op de rol. Dus ik hoop dat het dorpje niet te ver weg ligt. Ik, heb, ik zit hier naast de heer van Hoenstedt in volle wapenrusting. Meneer van Hoenstedt, uh, het is vandaag... Uh... Het is vandaag uh, de dag. Uh, we gaan uh, nu uh, rigoureus optreden tegen de Negers. Ik heb hier in mijn helikopter de volledige voorraad Agent Orange en Napalm, die jij voor mij hebt geritseld, klaar hangen. We gaan dadelijk bij het desbetreffende dorp een, uh, een cirkel van ongeveer vijf kilometer doorsnee ontbladeren en platbranden om vervolgens in die kale zone te landen en op die manier het dorp te betreden en mevrouw Tini Nwanga hauke te bevrijden. Ja, dat is een uh, geweldig doordacht uh, Aanvalsplan. Uh, wacht oh, wacht even? Oh, toe dat even? Doe het er! Doe het er! Ik kon haar ja. ja. nooit te vliegen. Meneer, nou, nooit te vliegen. nou, oh nou, nou, vliegen nu! nou, nou, hebben nou, los nou, ja daar is hij weer los de kabel rolt gewoon weer af we hebben ongeveer nog nou, kilometer erop te rollen nou, Oké, okay, we, we zien in de verte het dorpje naderen. Ik zet nu de aanvalsmuziek aan. Waakmiriaanse muziek. En ik zou zeggen, dat is hier het dorpje. We hebben Tini gevraagd om een rood kruis op de dak van haar hekje te schilderen. Los de Napels! Los de Eisen Orange! Zo'n angrif! Ze wordt voor Oh, geweldig! Ik zeg Goed. De grote steekbloemen schieten omhoog tussen het gebladertuik. Kijk daar, allemaal brandende negers die oh. alle kanten oprennen. Is dat geen fantastisch gezicht? Geweldig. Oh. Ik hou heel erg van de lucht van Napalm in de morgen. Alsof het is met... de lucht van victorie. Alsof je met een stokje in een mierenhoop poerdert. Ze vluchten alle kanten op. Zomaar, oh. We maken nog een extra rondje. Meer Napalm! De laatste, ja, en het, het schoentje, neem het schoentje! Daar gaat de laatste trap over in Agent Orange. Alles staat in licht en mooie. Waaraan landen! Landen! Ja. Pak weer geweren, Peer! Om Goed. de laatste weerstand te breken! Goed, ik heb, heb mijn microfoon even om mijn nek, want ik moet nu op grote AK-47 pakken en de, de mitrailleurband om mijn schouder hangen. We zijn geland. Weer één tip. Denk niet aan ze als mensen. Maaien weg wat je weg kunt maaien. Ik begrijp niet waar je het over hebt. Oké, okay, de deuren gaan open. En dan gaan we gebukt onder de wieken door, door het hoge helmgras. Daar, schieten! Schieten! Schieten! Schieten! schieten! Doem toden! Hier jij! Drek nega! Drek nega! Drek negaas! Dit is Radio BG! Dat is feuer! Oké. Okay. Het is nu redelijk... rustig om ons en de meeste negers zijn weggevlucht. We zijn nu vlak bij het... ...hutje. Laag blijven, Pierre. Laag blijven, Bier. Goedendag, dames en heren. Dit is nog steeds tijdens de be be bevrijdingsactie. We nu met onze AK-47 op onze schouders... door het hoge helmgras. Hou je grenaren met de hand, Pierre. Wat voor een gedeelte zwak, zwart geblakerd is... tussen de lijken van Inberlingen door naar het... Uitje Uik, die napalm. Heerlijk. Dat is het hutje van Tini Nwanga. Jozef! Pas af! Pas af, Jozef! Ja, ja. Ik trap nu de deur na één waarschuwing open. Uh, ja. Aufmagen! Wie is daar? Mevrouw Nwanga, Hauke? Ja? Tini. Tini. Peer van Eertel, Radio Bergheik. We komen je bevrijden. Wij zijn... We oh, ja. hebben je verslag gehoord. Ik, ik moest iets doen. Wat oh, hey, was dat? De oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh uit de oh uit de oh ik vind het wel allemaal erg dat het op die manier moet. Kon het hullies, niet anders? Hullies, hullies, Oh. Niet door, Tini. Oh. Ik vind het wel een heel naar idee, hoor. Tini. Tini. De kwanga. Tini. Laat Gwanga. hem liggen. Laat die gaan liggen. We nemen je mee terug Dini. naar vertrouwde, veilige bergrij. Hij gaat dood, de kwanga. Dit, dit Dini. was helemaal de bedoeling, Niet. We moeten, we moeten. Pea, Pea, we moeten nu zo snel mogelijk weg. De dwang. Oh, boy. Oh, we de Ik zie je maar als je mooi Jozef, de kust is vol. We gaan. Mariko. Maar ik hoor van, oh, nee, ik... daar komen weer andere negers aan. Wij moeten nu weg. We ik moeten nu hier weg. weg. Snel. Ik wil niet mee. Ik wil hier blijven. Tini, ja, het is peer speer van eerst al je Ga mee. Ga mee terug. Oh, ik wil niet. Onder de negers deze kant op. Tini. <tus> -maak, Krijs, die Ik maar niet een Ga met ons mee. mee. Ik ga niet mee. Ik wil niet van hebben. Lach oh. Jozef, weg, weg. naar de helikopter. We moeten nu. We naar moeten gaan rennen. Rennen. ren naar de helikopter. Renne. Renne. Renne, renne, renne, renne, die helikopter. Instap, oh my god. Instappen. Oh. Instappen zelf. Ja. Oh. Stijgen. pilot opstijgen. Stijgen, weg. Kopt ze, ze eruit. Klima boord. Kopt ze eruit. Kopt ze eruit. Weg. Moze hangen. Daar de, de twee. Ik moet het doorstijlen! Ik moet het doorstijlen! En ik verbreng het door Radio ik uit! En toen. En toen. Mijn hemel. En toen. Wat een droom. En toen werd ik wakker.